Afro Tros is geschokt en verontwaardigd... en spreekt van een disproportioneel besluit. De NPO noemt de disqualificatie zeer ingrijpend... en een grote teleurstelling. Klein mocht gisteren al niet meedoen aan een repetitie... en een optreden voor de vakjury gisteravond. PVV-leider Wilders zegt dat hij iemand heeft benaderd voor het premierschap. Dat zei hij vanochtend voorafgaand aan een nieuwe onderhandelingsdag... van de vier formerende partijen. Wilders heeft al met die mogelijke premierskandidaat gesproken... maar wilde geen naam noemen...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 Ook deze week de muziek, samengesteld door uh, Cor Draai... die heeft alle muziek be beschikbaar gesteld... en samen hebben we weer een paar leuke plaatjes voor u uitgezocht... om dit komende uur te gaan draaien. Onderweg zometeen Helma en Selma. Ook Ronnie Tomer komt eraan. Maar eerst Maria, roepnaam Meri Servé geboren in Leiden op 5 augustus 1919... en overleden in Hoorn, Limburg op 23 oktober 1998... was een Nederlandse zangeres... En zij vertolkte onder haar artiestennaam zangeres zonder naam, decennia lang. Het Nederlandse volkslied, het levenslied moet ik eigenlijk zeggen. Hetgeen haar de bijnaam Koningin van het levenslied opleverde. En u hoort er nu de zangeres zonder naam, het, het was aan de Costa del Sol. Het was aan de Costa del Sol, tingelingeling. Daar sloeg mijn hartje op hol, dingelingeling de op zijn gitaar dingelino I'm sorry. Ja, en dat waren Helma en Selma met Valderie Valdera. En daarvoor horen u Ronnie Tober met Iedere Avond. CFM Zandvoort, lokaal omhoog uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Meijer van Praag. En u kent hem waarschijnlijk beter als Max van Praag. Geboren in Amsterdam op 24 juni 1913. En overleden in Hilversum op 10 juni 1991. Was een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50... Een aantal successen boekte. Hij begon zijn leven als ambtenaar, maar vond in de jaren dertig een talentjacht van de Vara en werd toen maar beroepszanger. En tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten van Praagse zijn vrouw onderduiken als gevolg van hun Joodse afkomst. En u hoort hem nu, Max van Praag met als de deur zacht open gaat. Als de deur zacht open gaat, dan denk ik dat ben jij. Ik stappen een op straat, dan denk ik.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 van hier de. de...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 eraan van Johnny Hoes, geboren in Rotterdam op 19 april 1917... en overleden in Weert op 23 juli 2011. Was een Nederlandse zanger, producer, componist en tekstschrijver... en uh, zijn plaat Och was ik maar bij moeder thuis gebleven staat met uh, 450.000 exemplaren te boek... als de best verkochte Nederlandstalige single aller tijden. En die draai ik niet voor u. Die ga ik straks voor u draaien... want uh, de computer heeft er even geen zin in. En de cd-spelers ook niet, dus ik draai eerst voor u... Black and White met Ai Ai Oga. En straks dus Johnny Hoes met uh, een iets minder bekende plaat. Ai Ai Oga, als oh, jij niet van me wordt, dan spring ik in de boxen en kijk wie is er ook. De man kwam met de kok en was verliefd op Olga. Hij zei veel met je trouwen zus, geef je mij niet gewoon een kus dan spring ik in de volga.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 Daar gaat. en dan hoor ik in gedachten jou. Hallo. In zachte schemerlicht zie ik vaak jouw lief gezicht en dan mis ik ja, dan mis ik jou toch zo. Kom terug, jongen lief, kom terug. Kom toch vlug, harte dief, kom toch vlug.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 Stap naar je. Zandvoort. Uit Zandvoort. Kom ik er op visite? Nou, dan staat het daar al klaar. Dat is een siebertje, een rare sweepertje. Onze siebert met zijn uiterst noemt. Dat is een dat is rare sweepertje. Onze siebert die steeds malle dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg hooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch zo mooi. Dat is een sweepertje. Van mijn vrijheid die raak ik niet graag kwijt, maar één man die bedreigt me, dus brons nog zoeken En daarvoor hoorde u Joop Doderen met Zwiebertje. Welbekende televisieserie, hè? En ik had u dus straks beloofd dat ik hem zou gaan draaien. Johannes Andreas Hoes, beter bekend als Johnny Hoes. Maar de cd speelde wilde niet. En de computers wilden het ook niet uh, vinden. Want op de computer hebben we ook nog een heleboel muziek... Uh, wat we dan terug kunnen zoeken. Maar uh, ik heb de cd gewoon in de vaatwasser gestopt. Nou ja, handmatige vaatwasser. Oftewel gewoon in de, in, de, in de waskuip het single videoplaatje En opnieuw op de spelen gedaan. En nu gaat u hem horen... Johnny hoest met vader, waar is moeder gebleven?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 Weer thuis. Ik heb maling aan gaan om gelukkig te zijn. Ik zing graag een feestje met een meisje in de maanen schijnen. Ik heb maling aan gaan.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 Dat is muziek van Ria Valk. Het hou je echt nog van mij? Rocking Billy. En daarvoor hoort u de Ramblers. En ik heb maling aan geld. En de volgende artiest is uh, Loet Moes. Geboren in Emmen in 1941. En uh, officieel, uh, nou ja, officieel heet hij dus Loet Moes. Maar uh, u kent hem waarschijnlijk als Bobby Klein. Zar Jodelaar. Hij maakte in 1954 tot 1956 deel uit van de, van de tik Tac shows. Hij was de jongste in een gezin van zeven kinderen. Beide ouders maakten muziek en traden ook op bij feestelijke gebeurtenissen en dansavonden. En Lut leerde, uh, leerde jodelen door veel naar Olga Louwina te luisteren. De familie Kok, TikTok Show, bood hem in 1954 contract aan. Het eerste jaar zong hij in de show voor Kost, Inwoning en Kleding. En daarnaast trad Bobby Klein in 1958 uh, op in de bonte dinsdagavondtrein van de AVRO-radio. Uh, en in andere landelijke radioprogramma's. Zijn eerste plaats werd overhandigd aan burgemeester Gaarland. Toen hij de baard in de keel kreeg, werd hij door kok slagen. Daarna trad hij tot, uh, toe tot de Spencer-trio. En hij stopte in 1990. U hoort hem nu, Bobby Klein met Buffalo Bill Ballade. Zeg, heb je vernomen van Buffalo Bill? De strik van de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 tot jij weer komen zou, Mario. In heb jij gebracht, toch blijf ik jou nog trouw.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 tot jij weer komen zou, Maria. Inzaamheid heb jij gebracht, toch blijf ik jou nog trouw, Maria. Marie. Jou vergeten kan ik niet, maar ik heb toch veel verdriet. Maar Rekels met uh, het liedje Mario voor mij gezongen. Hè? En daarvoor hoorde u uh, muziek van uh, Bobby Klein met Buffalo Bill-balladen. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, u, als u het programma gemist heeft, op uh, zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En ik wens u zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. Ik laat u achter met uh, Denny Christian en Mieke met zaterdagavond. Ik zeg tot ziens en een fijne zondag. Na een week van werken kom ik naar je toe Als ik jou weer zie dan ben ik niet meer moe En de hele week denk ik alleen aan jou ik Zeg wel duizend keer hoeveel ik van je hou Zadagdagavond zijn we